het spoor bekend zag ik langs heel de baan daar waar het juist het moeilijkst was maar een paar stappen staan Was, toen heb ik jou. Gedragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was. Toen heb ik jou. Gedragen.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 of peace, conquering Messiah, Savior of my soul, my God.